Doortje dapper. Op de boerderij van Boer Vrolijk mochten alle dieren doen waar ze zin in hadden. Dus de koeien graasten in de wei en maakten een praatje met de paarden. Die waren heel dik omdat ze nooit hard hoefden te werken. De varkens van Boer Vrolijk rolden de hele dag door de modder. Maar de gelukkigste en vrolijkste dieren op de boerderij waren de vijf kippen. Tante Pluimstaart, die de oudste kip was. Haar twee dochters Elsje en Katrientje. Marieke, die zichzelf de mooiste kip vond. En Doortje Dapper, de kleinste kip van het vijftal. Doortje Dapper kon prachtig dwarsfluit spelen. En als boer vrolijk morgens trek had in een ei, riep hij... Speel eens op je vleut, Doortje Dapper. En dan legden de andere kippen een ei. Op een ochtend riep Boer Vrolijk dat alle dieren bij hem moesten komen. Ze gingen om hem heen staan. Ik heb slecht nieuws voor jullie, lieve vrienden, zei Boer Vrolijk. Ik heb de boerderij moeten verkopen. Morgen kregen jullie een nieuwe baas. Zijn naam is Teun Kreun. Laten we hopen dat hij net zo aardig is als Boer Vrolijk, zeiden de dieren tegen elkaar. De volgende morgen kwam Teun-Kreun naar de boerderij. Hij was heel mager en lelijk en hij lachte nooit. Hij droeg glimmende laarzen en in zijn hand had hij een grote knoestige stok. De dieren hadden meteen al een hekel aan hem. Eerst zei Teun-Kreun tegen de varkens. Wat is jullie stal, Ga onmiddellijk water en borstels haar en boen alles schoon, ook jezelf. Daarna ging Teun Kreun naar de paarden. Jullie zijn veel te dik. Ik zal jullie maar eens flink hard laten werken. En tegen de koeien zei Teun Kreun... dat ze niet zo slaperig uit hun ogen moesten kijken. Ten slotte liep hij naar het kippenhok. Daar zaten tante Pluimstaartje, Elsje, Katrientje en Marieke... geduldig te wachten tot Doortje Dapper op haar fluit zou gaan spelen. Maar Teun Kreun... Riep tegen Doortje Dapper. Dit is een kippenhok en geen muzieklokaal. Maak dat je wegkomt. Ik wil jou en je vleut hier niet meer zien. Doortje Dapper pakte haar koffertje en verliet de boerderij. De volgende morgen keek Kip Elsje door het raam van het kippenhok naar buiten. Ze zag een grote haan die trots heen en weer liep. Hij had een felrode hanenkam die driftig bewoog en onder zijn ene vleugel droeg hij een stok met een koperen knop. Opstaan, luie kippen, kraaide hij luid. Ik ben jullie nieuwe baas. Mijn naam is Herman Haan. Ga eerst maar eens netjes in een rij staan. Herman Haan liep langs de kippen en toen begon hij te schreeuwen. Je hebt je veren niet gepoetst, Elsje. En ga jij je poten eens wassen, Katrientje. Jullie zijn heel vieze kippen. En tegen tante pluimstaart zei hij heel onbeleefd. Lach niet zo stom, anders krijg je een klap met mijn stok. Daarna liet Herman Haan de oudste kip en haar twee dochters op het erf... heen en weer lopen tot ze doodmoe waren. Maar tegen Marieke, die hij heel mooi vond, zei hij... Rust jij maar een beetje uit, lieve meid. Jij bent veel te mooi om je moe te maken. De andere kippen liepen achter de haan aan, die met zijn stok de maat sloeg. Links, rechts, links, rechts, riep hij. Katrien struikelde over een steen. Elsje stapte in een grote plas water en tante pluimstaart viel lopend in slaap. De volgende morgen werden de kippen al vroeg wakker gemaakt door Herman Haan. Hebben jullie al eieren gelegd? schreeuwde hij. Jullie krijgen geen ontbijt als je geen eieren legt. Tien minuten later kwam hij terug, maar de kippen hadden nog geen ei gelegd. Iedereen naar buiten, kraaide Herman Haan. We gaan weer een lange wandeling maken. Alleen Marieke mag hier blijven en zij mag net zoveel uit die zak mais eten als ze wil. Doortje Dapper kon haar vriendinnen maar niet vergeten. Ze piekerde zich suf hoe ze hen zou kunnen helpen. Ze ging naar Olivier de Uil om hem om raad te vragen. Je moet rustig afwachten, zei de uil. Op een morgen hoorde Doortje Dapper in de verte... Teun Kreun tegen de haan schreeuwen... Als de kippen niet vlug eieren gaan leggen, neem ik een andere haan. Herman Haan keek heel ongelukkig. Geef me nog één kans, zei hij. Ik beloof je dat de kippen morgen eieren zullen leggen... Die avond zag Doortje Dapper dat Herman Haan naar de vijver sloop en alle eieren van de eenden wegnam. Hij legde ze onder de slapende kippen in het kippenhok. Toen ging hij Teun Kreun vertellen dat de kippen waren begonnen met eieren leggen. Ik kom morgenochtend kijken, zei Teun Kreun. Als de kippen voldoende eieren hebben gelegd, mag je blijven. Herman Haan ging slapen. Doortje Dapper ging op bezoek bij haar vriendin Mintje Mus. Mag ik vier eieren van je lenen? vroeg ze. Ik breng ze morgen vroeg weer terug. Natuurlijk Doortje, zei Mintje Mus en ze gaf haar vier heel kleine eitjes. Doortje Dapper sloop naar het kippenhok en haalde de eende eieren onder de kippen vandaan. In plaats daarvan legde ze onder elke kip een klein eitje van Mintje Mus. De volgende morgen kraaide Herman Haan... Opstaan! Teun Kreun komt jullie eieren bekijken. Teun Kreun liep het kippenhok binnen... en even later hoorden de dieren van de boerderij hem schreeuwen: Je lelijke bedrieger! Dit zijn geen eieren van een kip... maar van een mus! Verdwijn uit mijn ogen! Herman Haan rende het erf af... zo snel als zijn hanenpoten hem konden dragen. Alle andere dieren lachten hem uit... Toen kwam Doortje Dapper tevoorschijn en begon op haar dwarsfluit te spelen. De vier kippen begonnen onmiddellijk eieren te leggen. Maar dit is geweldig, riep Teun Kreun en zo waar hij glimlachte. Je mag weer in het kippenhok komen wonen, Doortje Dapper. En speel op je fluit zoveel als je wilt. Als de kippen eieren blijven leggen, krijgen jullie voortaan net zoveel eten als je op kunt. Vanaf die dag waren alle dieren op de boerderij weer vrolijk en heel gelukkig.